Emberbrandsen met het NOS-journaal. Bij vijf mensen om het leven gekomen. Zowel drukke wijken in Kirkuk als de hoofdstad Bagdad werden getroffen door autobommen. De zwaarste aanslagen waren aan het begin van de avond in Bagdad. In de Sjiïtische wijk Sadr City gingen kort na elkaar twee autobommen af. Zeer waarschijnlijk zitten militante Soenieten achter de aanslagen. Die voeren regelmatig aanvallen uit op Sjiïten en Koerden in Irak. Presentatrice Diewertje Blok is in de aanloop naar het nieuwe seizoen van het Sinterklaasjournaal bedreigd. Blok ontving een dreigbrief. Ze heeft aangifte gedaan. Dat zei ze in De Wereld Door. Vandaag was de laatste aflevering van het Sinterklaasjournaal. Daarin werd een zwarte sint geïntroduceerd. In eerdere afleveringen waren al witte pieten te zien. Dit jaar werd met extra spanning uitgekeken naar het Sinterklaasjournaal... vanwege de discussie over de huidskleur van zwarte piet. Het kabinet moet gaan meedenken met andere landen over maatregelen om belastingparadijzen tegen te gaan. Dat staat in een motie van de SP die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Duitsland, Frankrijk en Italië pleiten voor een Europese wet waarmee belastingontwijking door internationale bedrijven wordt aangepakt. Het kabinet liet gisteren al weten onder voorwaarden bereid te zijn daaraan mee te werken. In Nieuwstad in Limburg is een noodverordening ingesteld. Aanleiding is de vrijlating van de leider van de Limburgse afdeling van motorclub Bandidos, Harry Ramakers. In de straat waar Ramakers woont is voorlopig camera-toezicht en patrouilleert de politie. Ramakers zal tien maanden vast voor drugs- en wapenbezit. In maart werden er twee aanslagen gepleegd op de woning van de clubleider. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat de raammakers was overgestapt van motorclub No Surrender naar rivaal Bandidos. Het weer vanavond en vannacht vriest het licht, het blijft droog. Morgen opnieuw een grijze dag, in de ochtend is het droog, smiddags neemt in het westen de kans op lichte regen toe. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden. Dit was het NOS.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 Dat was er Sue the Night. En zij werd door Annemieke Schollaart van, uh, van de Week bij De Wereld Draait Door... als het geluid van 2015 genoemd. Kijk, dat zijn nog eens hele leuke teksten. En bovendien is Suus de Groot ook uh, bij ons uh, hier uh, geweest... Uh, bij CFM Zandvoort in het uh, programma Alternative FM. Eén keer in het uh, programma De Muziek Boulevard. Eén keer in Alternative FM. Twee keer zelfs. Eén keer als uh, John Doe's Revenge. En één keer als Sue the Night. Volg je het nog? Denk het wel. Uh, Dit twee uh, tweede uur gaan we natuurlijk ook aandacht uh, besteden aan de eerste voorronde van de Rob Agda Award. Die uh, afgelopen uh, maand werd gehouden. Op 14 november werd die uh, afgewerkt. En uh, de tweede voorronde die staat uh, morgen te beginnen. De tweede voorronde die uh, dan uh, wordt uh, gevormd door de volgende acts. Jake in the Swamp, King Julian, The Curtains, Silent War... Van Chunks in Gravy en Two Hearts Bleeding. Dat zijn de zes acts die volgende, of tenminste morgenavond... in uh, het patronaat te horen zijn en ook uiteraard te zien zijn. Door dus naar het tweede uur. En het woord is weer aan de onvolprezen PP Fischer. Die altijd ja, met een goed humeur daar op dat podium staat. En dat waarschijnlijk ook morgenavond zal gaan doen. We zijn over de helft van deze eerste voorronde van het seizoen 2014-2015. En het is meteen het twintigste seizoen, dames en heren. En dat gaat natuurlijk ook aan het eind van het seizoen gepast gevierd worden. Maar eerst nog natuurlijk de tweede helft van onze nu al gezegende onvergrijtelijke eerste voorronde. En de vierde band van vanavond is een instrumentale metalband met... Stoner en een snufje math, rock en metal invloeden. Zijn jullie er nog? Oké, okay, wie dat uh, naadloos kan nazeggen krijgt een consumptiebuntje van mij. In hun biografie las ik dat ze homegrown zijn uit het bloemrijke Haarlem. Jawel, homegrown in Haarlem. Uh, in hun zelfgeschreven, wacht even, ze schrijven, man ik kom er niet meer uit. Hun muziek, hun nummers, zelfgeschreven nog hallucinogene trips met lengtes van radioformaat. Bent u er nog steeds? Soms hard en ruig en dan weer zacht en teder, maar nooit veel te luid. Want dan gaan de buren klagen. Maar daar hebben we vanavond geen last van! Ga maar lekker de aan, jongens, waarom ook niet? Geef een applaus voor 13 Inch Deathway, Motherfuckers! van deze avond. En dan moet ik weer ergens gaan zoeken, want het is een hele uh, naam vol. Kijk, er komt een rolcontainer voorbij en dan staat 13 Inch Death Ray Motherfuckers. Dat is uh, de, de volledige naam, want je zou het zo uh, vergeten. Luc? Ja. Instrumentaal? Eén uh, nummer met zang. Ja? Sinds uh, een tijdje. Want we deden eerst alleen maar instrumentaal, en toen dachten we zanger bij ik kan ook nog wel een keer. Instrumentaal blijft de beste taal. Ja, instrumentaal, instrumentaal blijft me. Wie, wie is dat? Dit is precies de, de Roel van Bakken. Roel. <laughs> Goed. Uh, waarom is instrumentaal de beste taal? Dat, uh, dat, dat hoor ik je net roepen. Muziek spreekt toch al voor zichzelf. En daar heb je niet per se een zanger voor nodig. Dat geeft alleen maar zo'n extra laag aan. Dat is één. Maar ten tweede geeft een zanger toch net iets, dat, uh, net iets minder vrijheid. Want je kan net niet totaal doen wat je wil. En dat is ja, voor een muzikant toch wel. Heel, heel erg belangrijk. Is dat ook uh, een beetje de creativiteit uh, van jullie? Dat jullie het liefst zo willen doen? En is, uh, is er een, uh, een band in de wereld die het een beetje uh, jullie is voorgegaan? Um, echt Lastige vraag. Ja, dit is een ding voor Roel. Hoor. Roel die kent al die bandjes. Ja. En al die, uh, ja, dan ga ik naar Roel. Je hebt Karma to Burn. Je hebt... Foo, uh, nou, voor Muncho is niet instrumentaal. Maar je hebt Astrid Tentacles. Dat instrumentaal is echt, Die band heeft uh, tot dusver 27 albums uitgebracht. Sinds de jaren 80. Dus dat is wel echt een van de grotere instrumentaal bands. En dan heb je natuurlijk al die rare prog-metal bandjes. Uh, ja, we noemen ze uh, Rings of Saturns toch ook? Nou ja, dat soort graad. Ja. Maar als ik het uh, zou uh, beluisteren, uh, dan is dat wel een beetje ook uh, de basis waar jullie op, uh, op, op verder gaan. Ja, ja. ja. We zitten er uh, ja, over na te denken om dan de gitar andere gitarist die zingt af en toe. te kijken of we daar iets mee kunnen doen. En het, nu gaat het wel lekker. Dat hebben we ook uh, ja, een tijd geleden bedacht. Maar... Uh, uh, merendeels instrumentaal, ja. Uh, dan ga ik even naar je buurman en die gaat zich nu aan mij voorstellen. Hallo, ik ben Bart. Ah, jij bent Bart. Uh, volgens mij de drummer. Ik ben de drummer. Het ja. uh, was gewoon uh, behoorlijk uh, uitpakken wat jullie deden. Ja, uitpakken, uitpakken, zo kun je het noemen, maar uh, we leven ons uit. Dit is, uh, dit is ons ding. Hoe, hoe gaat het bij jullie in zo uh, op zo'n avond als jullie ergens aan het repeteren zijn? Uh, wordt er dan een concept bedacht van hier gaan wij verder mee? Nou, dat soort dingen, de, die, die, die dingen van vanavond, die zijn eigenlijk ontstaan in bushokjes. Bushokjes? In... Uh... <laughs> hogere sferen in bushokjes. Ja. Dus uh, ja, ik weet niet, daar, daar kan hij je meer over vertellen. Uh, uh, dan ga ik naar de afdeling bushokjes met Roel. Uh, hoe zit ja. dat? Nou, weet je, dan zit je gewoon op een bus te wachten om terug naar uh, een je Broek of zo te gaan. Ja. Oh, jullie komen uit het Hoge Noorden? Nee, nee, we komen niet uit het Hoge Noorden. <laughs> ben, wel, ja, eigenlijk ik, te ja, maar... ik, technisch gezien, ik wel en hij ook wel. Ja. Maar, uh, nee, maar dan zit je op je bus te wachten en denk je van. Weet je wat vet zou zijn? Ja, weet je <laughs> wat vet zou zijn? 7 8 dat zou vet zijn, weet je. En dan heb je en, nummers dus 7 8 ja. En dan is, nou doen we ook nog even wat 13 8 erin, of 13-16 Dit is muzikantentaal, voor de mensen thuis die ja, dat nee, niet ja. doen. muzikanten, dus hey. Ja, niet veel. Ja. Wat, wat zeg je? Ja, het is ook bijvoorbeeld de Pino die in de bushokjes is ontstaan. Dus. Ah, ja, want er was ook een act ineens met een uh, met een, uh, met een laser soort lasergun en Pino-act. Hoe komen jullie daar nou in Vredesnaam op? Uh, wie? Uh, wie? Uh, wie wil hem doen? Oké, We waren Mario Kart aan het spelen. en We waren wederom weer in hoge sferen. en uh, ja, het, het ontstond gewoon op een of andere manier. We kregen een ingeving van, van de hogere sferen zelf. En toen was het van, dit moeten we doen. Toen hebben we gewoon een mailtje gestuurd naar uh, Noreen. Zo van, hé, hey, ook een beetje om me te fokken, maar dat... Dat moeten we natuurlijk niet erbij zeggen, dat we wel doen. En zij nam het serieus en toen hebben we het ook gewoon serieus gedaan. Dus zo gaat het. Goed, dan ga ik nog even de afsluitende vraag stellen. Wie mag hem, wie wil beantwoorden, mag hem beantwoorden. Waar zijn jullie te vinden op het internet? Wie? Facebook. Oh, Facebook en ik ben ook bezig met een site maken. Uh, maar voornamelijk Facebook en Soundcloud. Dus het is gewoon soundcloud.com/slash 13-inch deathray Motherfuckers. Of is het? DRMF. DR, 13-inch DRMF. Of ja. Yeah. Ah ja, want dat is de afkorting, hè? 13-inch deathray uh, Motherfuckers. Er zijn geen andere bands met deze naam, dus dat komt wel goed. Oké, okay, dankjewel. Geen probleem. Oh, oh, weer het laatste nummer. is het laatste nummer is gelukkig wel lekker hard. Dus. Uh, het laatste nummer klassiek door 13 inch death ray motherfuckers! Zot het is altijd wel lekker om uh, dat soort taal er even volledig uit te gooien. Lekker tegen jullie oortjes aangeslingerd. Fantastisch! En uh, ik zei het al, een uh, heel gevarieerd aanbod uh, op deze eerste, tijdens deze eerste voorronde moet ik zeggen. Er is natuurlijk altijd bij de Rob Acta Award ook een Rob Foto Award. En de fotografe van vandaag is Josephine Kurvers. Laat jij even horen voor Josephine. Oh jij? Waar is die camera dan? Oh, die heb je daar. Die verstopt je voor me. En dat weet ik ook niet waar je staat natuurlijk. Ha, Josephine. Ik had je nog niet gezien. Um, wacht eens even. Huishoudelijke... Ja, flauw, hè? Huishoudelijke uh, mededelingen. Wat had ik nog meer? Oh ja, dat was ik bijna vergeten te zeggen vandaag. Er is natuurlijk ook een publieksprijs en u bent het. Ja, u zegt het publiek inderdaad. Ja, nou, dat bent u het hoog, hooggeheerd publiek zelfs. Hooggeheerd publiek. En uh, u mag stemmen op uw favoriete band en u kunt dat doen tot ongeveer, dat was altijd wel zo, ik, uh, ik hou u nog wel op de hoogte, tot ongeveer een half uur na afloop, of tien minuten na afloop, hou, hou er rekening mee, misschien tien minuten na afloop van de laatste band. Zover zijn we nog niet, we krijgen er nog twee en dat wordt weer totaal anders. We gaan het zo meemaken, over een minuut of tien, tot zo. Je zou denken dat we al twee nachten bezig zijn, zo'n gevarieerd aanbod hebben we gehad. En zulke te gekke bands en alle bands natuurlijk. Alles geven wat ze in zich hebben, echt uh, bloedzweten. U weet wel, de Forland, de band van vandaag, is een verfrissende reggae en live dub band. Met de nadruk werd mij gevraagd om te zeggen op de live dub. Naast de solide basis van de band, brengen live-effecten de sound samen om van sirene rust tot complete uitbarsting te komen. En in 2013 maakte deze band hun debuut hier in het patronaat als support act van de Jamaicaanse roots reggae zanger Rod Taylor. En daar hebben jullie nog steeds intensief contact mee begrijpen, ja ja wel, vrienden voor het leven. Zo gaat dat, en zo gaat dat. Afgelopen zomer, dat is dus heel kort geleden, kwam hun eerste release uit. Een 7-inch vinyl. Jawel, daar ben ik altijd blij mee. Vinyl, te gek. Is ook te koop vandaag ik, bij die jongens. Ze hebben hem bij zich. De prachtige nummers Last Night en Green Butter Dub. En die gaan ze niet spelen vandaag. Daarom moet je hem al kopen. Maar wat ze wel gaan spelen, gaan jullie nu horen nadat je een enorme applaus hebt gegeven. Voor Backdune! Er zijn er onze vertallige zangeressen bij, maar we gaan er een mooie avond van maken. Mag ik een applaus voor alle bands die al geweest zijn? De vijfde act was Bag Juice. Zeg ik het zo goed? Bag Juice. Back juice. Ja. Is dat is Jamaica's. Dat is Jamaica's. Dat is geen uh, seksuele term wat mensen nog wel eens denken. Het gaat ook niet over Joden. Bag Juice is simpelweg een limonade wat in een zakje verkocht wordt. En iedereen daar kent dat en iedereen daar drinkt dat. Daryl, heb jij iets met Jamaica? Uh, je kan wel zeggen van wel, ja. Uh, ik ben daar, uh, nou ja, sinds 2006 uh, luister ik heel veel reggae-muziek naar een festival in Nederland. En ik ben toen 2009, ben ik met mijn beste vriend uh, drie maanden naar Jamaica vertrokken. Uh, daar muziek gemaakt met onder andere muzikanten van Studio One, drummer die ook bij Bob Marley had gespeeld, dus dat is voor mij echt een hele eer. Ja. Uh, helemaal verdwaasd teruggekomen. Uh, ja, het was nogal een ervaring. Het is niet, uh, ik heb niet in een uh, toeristisch resort gehangen drie maanden. Dus ik heb nogal wat uh, avonturen beleefd, wat levenservaring opgedaan. En uh, ja, eigenlijk pas uh, een jaar of twee later... de uh, drummer en de bassist tegengekomen. En daar uh, allereerst een trio mee gevormd met idee reggae met een... ...apart smaakje te maken bij wijze van spreken. Dus uh, iets meer denken in uh, meerdere maatsoorten... ...dan een standaard vierkwarts. Niet alleen maar accent op derde tel leggen. Gewoon wat meer nadenken over de muziek. Ja. En de groep is langzamerhand steeds uitgegroeid. En uh, inmiddels zijn we met z'n zevenen. Helaas is de zangeressen vanavond niet, maar... Uh... Het is een leuk groepje en uh, we zijn uh, met heel veel plezier bezig. Ja, dat dat uh, lieten jullie ook vanavond uh, wel, wel zien op dat podium. In die 20 minuten tijd dan iets neerzetten, dat doe je ook niet uh, even 1, 2, 3 uit je mouw. Nee, dat is voor ons echt heel lastig, 20 minuten. Sowieso willen wij natuurlijk altijd lang spelen omdat het leuk is. Ja. Maar het is ook heel lastig om een spanningsboog op te bouwen of echt uh, bij wijze van spreken je kleur te laten zien. Want wij hebben veel meer tracks die. Heel erg meer de poppy kant op gaan. We hebben er bewust voor gekozen om vanavond meer een, uh, een dub setje, een alternatieve setje te spelen. Omdat we die 20 minuten hadden. Ja. Maar we hebben nog veel meer leuke dingen die uh, allemaal te beluisteren zijn. Op YouTube, op Facebook, op uh, hoe heet dat? Uh, nog een website, Google. Soundcloud. Ja, niet die ene, maar het lijkt er wel op, geloof okay, ik. Oké, dus uh, er zijn er zijn dus meerdere wegen die uh, naar jullie leiden als het gaat er om zijn, de, de muziek? Meerdere wegen die naar bakjuice leiden, zeker weten. Ja, bakjuice, waar komt de, de naam eigenlijk van? Ja, je zei het al, hè? He, ja, de, de limonade dus. De limonade. Uh, maar, uh, de Sap in een zak. Sap in een zak. Het wordt in zakjes verkocht, bakjuice. Ja, ja, ja. Dus het is uh, gewoon gemeengoed op uh, Jamaica, dan? Zeker weten. Iedereen daar weet precies waar je het over hebt. Ja, wat, want uh, de Stijl van een German Khan. Je bent er dus geweest. Uh, is dat uh, zoiets van... Uh, nou, morgen zien we wel weer. Dat is echt leven bij de dag. Ja, die hebben... Ik wil, niet, uh, ik wil niemand over één kam scheren. Maar de mensen die ik ontmoet heb... Hebben geen idee wat de volgende week gaat gebeuren. Die leven echt met de dag. En uh, dat kan aan de ene kant heel verrijkend zijn voor je leven. Maar aan de andere kant kan het soms ook wel voor problemen zorgen. Financieel gezien of zo. Het is... Uh, elke dag is een avontuur. Daar... Uh, ja, het gekke is, uh, zo leef ik dus eigenlijk al twee jaar. Nou, ik zal, je, ik, ik, ik zal je zeggen om een keer daarheen te gaan en dan het toeristengebied achter je ja. te laten. En ik denk dat je nog wel uh, een nieuwe visie krijgt over, dat <laughs> over denk hoe, ik ook. Hier, hoe, hoe luxe hier leeft en hoe makkelijk het hier is in, in verhouding tot daar. Nou, is dat, dat is dus een wezenlijk uh, verschil. Het is, het is daar gewoon derde wereld. Ja? Dat, uh, ja. Ik bedoel, het is, het is, uh, wat, je, wat je op tv ziet, wat je van, van Bob Marley meekrijgt, zijn palmbomen, resorts, cocktails op het strand. Mensen die je op je wenken bedienen. Goed, ik heb daar natuurlijk helemaal geen geld voor. Ja. Ik ben direct het land ingetrokken. Ik heb mensen ontmoet. Ik ben bij random mensen gaan wonen. En dat is uh, een heel ander soort leven. Gewoon dagen niet eten. Uh, singeltjes verkopen op het strand om aan geld te komen. Ja. Uh, bedelen als het moet af en toe. Ja. Dat is even de hele andere kant van wat wij eigenlijk dan allemaal maar te zien krijgen. Ja, het was echt een cultuurschok. Zeker toen ik terugkwam. Ik heb uh, in Nederland, ik ben daar maar drie maanden geweest. En ik heb minstens een half jaar nodig gehad om me hier weer aan te passen. Dus dat is wel uh, extreem ja, geweest. Neem je dat dan ook mee in je muziek? Ja, deels zeker. zeker. Ik, vind, uh, ik ben niet heel overdreven bezig met uh, Jamaicaans zingen. Maar soms doe ik dat wel. En dat is dan ook bewust. Uh, niet omdat ik heel graag een Jamaicaan wil zijn of omdat ik heel graag doe voorkomen dat ik zwart ben. Daar gaat het helemaal niet om. Ik zie het als uh, iemand die country maakt, die zou ook met een Southern Texas accent willen zingen. Yeah. Iemand die reggae maakt, ja, het maakt die muziek zoveel mooier. Ik zeg altijd: neem een random track van een hip-hop artiest en gooi er een Jamaicaan overheen en het nummer klinkt drie keer zo goed. Dat is echt uh, <laughs> zo'n poëtisch uh, geluid, taaltje. Goed. Daryl, dankjewel. Hey, graag gedaan. Let's Zeker als je dub reggae speelt, want dat kan uren doorgaan natuurlijk. Geef mij een applaus voor Backdune! En zoals ik al zei, die 7-inch met twee nummers is te koop. Jawel, vinyl! Doe dat, ga dat halen bij die band. Ik weet niet, hoe, is er een merchandise waar die te koop is? Of moeten ze even bij jullie... Uh, vinyl, bij jou. Ja. Oké, okay, bij jou te koop, bij hem te koop. Hey, um, wij gaan ombouwen. Um, we hebben nog één, één artiest te, te gaan. En we krijgen weer iets totaal anders. Wat een ontzettend leuke, verrassende avond hebben we toch hier bij de eerste voorronde van de ROP 8 ABORDS. We zijn over tien minuten terug. Tot zo! Ja, weet je, vroeger hadden we nog een tune bij elke band die begon. Maar... Oké, okay. wordt, wordt er eentje wakker daarboven? Heel goed. Oké. Okay. Geef die jongens ook even applaus hier daarboven, want die staat echt. Die techniek doet echt een uh, duivelse best. Vandaag, fantastisch. En daar is de tune alweer. weer. Hey Josephine. Ja. En wat wij beloven, maken wij ook waar de hele avond. Totaal of verschillende muziek die jullie voor de kiezen krijgen. Elke keer 20 minuten fantastische muziek. Is steeds wat anders. En nu dus een 18-jarige singer-songwriter uit Bergen. Sinds 2013 schreef ze haar eigen nummers. Vrolijke pop singer-songwriter muziek with a touch of hip-hop. Ze is bezig met het maken van haar eerste EP. Wanneer kunnen we die verwachten trouwens? Begin volgend jaar denk ik. Oké, okay, lekker vlot alweer. Wij, vra wij vragen altijd voor de kerst, maar dat gaat net niet lukken. Begin volgend jaar is hij er aan het aankomen. Onlangs speelden ze op Woodlands Festival en won ze de gouden stroopwafel Muziek award van Stadsrand De Kade. Ja, zeker weten. Nu dus bij de Rob Act Awards. Geef een applaus voor Maaike de en Band! Dankjewel. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Maaike de Wit. En um, normaal speel ik altijd in mijn eentje. Maar nu heb ik een bandje gevraagd. <laughs> het zijn uh, allemaal jaargenoten. Behalve hij. Van, uh, van mij, van het conservatorium. Hier in Haarlem. En ik uh, wil ze eigenlijk nu meteen allemaal. Even aan jullie voorstellen. Dus daar op saxofoon, Alsjeblieft een applausje voor Suzanne. Op Bas Kenu. Elian op drums. Hiernaast bestaat Julia voor backings. En daar op de toets, alsjeblieft, applausje voor Chelsea. Het eerste nummer we gaan spelen vanavond, heet Better of Long. ...zit naast mij en zij heeft een gitaar, een akoestische gitaar... ...en zij heet Maaike de Wit. En uh, ja, ik, ik vond het poppy op het podium. Zo uh, omschrijf jij het zelf ook, hè? Ik ja, denk het wel. Pop, singer songwriter ja. uh, Singer-songwriter. Heb je ook veel uh, gekeken naar uh, oude materiaal van singer-songwriters? Uh, vooral vrouwelijke? Nee, eigenlijk niet. Maal niet? Nee. He? Hoe is dat dan bij jou gekomen? De mannelijke, mannelijke, maar van deze tijd. Dus. De mannelijke, welke? Um, Ed Sheeran. Auw, oh, ja, dat is. Yeah. Nou, je talking. <laughs> ja, ja, ja. En, ehm. Um, ja, er zijn er vast nog zeker wel meer, maar Ed Sheeran uh, spreekt. Er? Anouk wel heel cool, maar dat is uh, meer om naar te luisteren, denk ik. Maar zij gaat uh, het uh, Eurovisie Songfestival liedje schrijven en Treintje Oosterhuis mag het uitvoeren. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Goed, maar, uh, maar heb jij, uh, de, kijk je er wel eens uh, naar, uh, of tenminste luister je ernaar van hoe ze dat liedje dan uh, hebben opgebouwd en gemaakt? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik, ik kijk wel, zoals dat, dat, dat nummer van, uh, van Anouk bij het Songfestival, wat zij deed, heb ik de akkoorden bekeken. Maar dat, is verder niet wat ik, dat zijn niet akkoorden die ik gebruik of zo. Uh, heb je ook een uh, ja, muzikale achtergrond? Heb je wel, want anders zou je hier niet uh, zitten. Maar uh, doe je een opleiding? Uh, ja, ik studeer nu aan het conservatorium in Arnhem. Ja, voor zang. Dus, uh. Hoe is het uh, daarom? Want uh, ik hoor uh, geluiden dat daar uh, toch nog wel wat uh, vandaan komt. Ja, het is, het is wel goed hoor. De, de hele band was van het conservatorium vandaag dus van mij. Het is, het is uh, natuurlijk wel een uh, leuke bijkomstigheid dat Halem ook veel uh, doet met muzikanten. Ja, er is, er is eigenlijk altijd, elke week is er wel wat in patronaten doen. En, uh, ja. uh, hoe, hoe, hoe, hoe vaak ben jij zelf bezig met, uh, met muziek? Je doet die opleiding natuurlijk, maar uh, dan neem ik aan dat je natuurlijk ook wel eens... gewoon met je akoestische gitaar ergens terugtrekt. Ja, dat is, dat is ongeveer één keer in de week. En dan is het uh, akkoorden spelen en gewoon ook, uh, ja, woorden opschrijven? Gewoon, gewoon optreden zoals, zoals deze, maar dan kleiner, met alleen gitaar, dus akoestisch. En, en, en liedjes schrijven, doe jij dat ook? Ja, deze heb ik allemaal geschreven. Hoe, hoe ontstaat dat bij jou? Um, ik heb van tevoren een melodietje of een, of een ideetje en dan ga ik dat uitwerken. Soms duurt het een 10 minuten, soms duurt het maanden. Maar het is wel zo, dan als je bijvoorbeeld iets opschrijft, eh, dan kan het wel eens inderdaad maanden duren. Maar dan ben je misschien wel een dag eh, met, een, met een regeltje of zo bezig. Ja hoor, ja zeker. Ja. Dat vind je ook niet erg? Nee. nee. Want, want ja, dat, moet je er ook het geduld wel eens voor hebben om zoiets te doen? Ja, tuurlijk. Ja, Ik weet niet of de, de beste nummers worden geschreven in tien minuten, dus... Sommige wel. Ja, sommige wel. Maar er zijn ook inderdaad liedjes bekend. Nou, dat, het, dat ligt in de week en dan uh, wordt het, ja, later wordt het ineens een hit. Ja. Uh, nu in het uh, uh, heb je gespeeld. Heb je ook uh, ergens anders gespeeld dan alleen hier in het uh, patronaat? Ik heb in veel manieren gespeeld. Dat was um, op 8 oktober. Ja. En uh, ik speel bij in mijn eigen woonplaats en in Alkmaar speel ik heel veel. Dat is ook een mooi podium, podium de Victorie. Ja, zeker. Ja, ja. Heb ik ook eens gestaan. Ja. Ja, want dat, uh, want uh, ze zeggen wel eens van die Alkmaar hebben alleen maar met kaas, maar nee, ze hebben ook een, een popcultuur. Ja. <laughs> ja. Ja, uh, goed, uh, nog even over, uh, over jou. Waar kunnen ze jou uh, vinden op het uh, wereldwijde web? Op Facebook. Op facebook.com slash the wit music. Oké, okay. en een website heb je nog niet? Uh, nee, nog niet ben ik mee bezig, maar dat is, uh, die is nog niet klaar. En muziekmateriaal vinden we daar ook op? Uh, ja, op Facebook ook. Good, okay. were standing at the boy, your eyes on mine, my eyes on yours, we were just fine smile my shy but in this time baby out of mind it feels so right all i thought about was you i didn't know what else to do and though i didn't see my new i feel in love with you I'm just wanna come and play All I think about is you Don't even know what else to do And though you said I shouldn't do I feel in love with you Sometimes for us tonight Learn things that feel so right Sometimes for us Uh, Excuus uh, Mike en uh, Bent, want uh, er uh, gebeurde hier iets achter mij. Er viel een uh, volledige fles bier in een uh, multiblok. Uh, nou goed, dat houdt in dat uh, de boel hopelijk nog heel blijft. Maar ik wil jullie, uh, ondanks dat we dus een beetje afgeleid waren, vragen om een ovatie te geven voor Mike de Bit, en de Bent. En Bent! Ja! Als het maar goed gaat. Als u straks nog ziet en uh, knallen hoort, dan uh, gaat het mis. En we zijn het al bij de aankondiging. Uh, niet voor de kerst, maar vlak na de kerst. komt er een EP uit van Mike. En we zijn alle zeer benieuwd. Je bent via Facebook ook te volgen en alles. Oké, okay, gewoon Facebook. Dan kan je meer te weten komen. En verder nog meer sociale media, weet ik veel. Dat zou je allemaal wel te weten komen. Uh, als je er achteraan gaat. Um, jullie, jullie zijn klaar toch, of niet? Ja, je hoeft voor mij niet te blijven staan. Hoor. Ik, ben, ik ik vind het wel gezellig. Blijf maar staan. Ja, blijf maar even lekker staan. Oké. Okay. Zitten, jij mag ook zitten daar. Blijft u ook even staan. We gaan nog even wat mededelingen van huishoudelijke aard doen. Heel belangrijk is dat er een publieksprijs is. En ik heb het al eerder gezegd. U, jullie, zijn het publiek. Je mag nog tien minuten stemmen. De stemboxen zijn daar boven, voor zover ik weten. Ik weet niet, op andere plekken ook nog wel. Je mag stemmen op je favoriete band. Ja, al ga dat even doen nog. Je hebt daar nog tien minuten voor. Verder hebben we natuurlijk de Robacta juryprijs. En de juryleden van vandaag. En geef er even een beschaafd applausje door te ik doorheen jas. Dat zijn, even kijken, Maarten Klaus. Hij is van Parkstessie in Haaromstdagblad. Jasper van Vught, journalist onder andere van Oor. Willem Bloem, jawel, van Flowerhouse. Marijn Westerlaken, hij is van Alles Los. En Geert Ruida. En Tom Lig van Patronaat en Oud. Winnaar ook hier, natuurlijk met zijn fantastische band die hier ook laatste de presentatie deed. Skits Lloyd Lloyd. Dat zijn de juryleden. Die zijn inmiddels al aan het beraadslagen. En over hopelijk een half uurtje komen wij met de uitslag. En met deze cliffhanger wil ik u achterlaten. Zotto! Dat was een Marnix Dordestein schuilt achter X. En X was in februari met zijn goede vriend Jet Rebel te gast bij Giel. En dat gebeurde ergens op een ochtend. En toen hebben ze een cover van Nerd gedaan. En ERD, even voluit. Bovendien zeg ik op mijn beurt, als ik dan het geluid van 2015 mag voorspellen... dan zeg ik Sarah Jane Boss, oftewel Sarah Jane Weidenfan winnaar van de Amsterdam Popprijs, Jerusa, die uh, gaat het naar mijn idee wel doen. En uh, deze X, look. En dan heb ik er toch wel een aantal wel gehad, waarvan ik denk, die gaan het wel worden. Morgen dus, uh, de tweede voorronde van de Rob de Award. En uh, dan zijn Jake in the Swamp, King Julian, The Curtains, Silent War, Tender Chunks in Gravy en Two Hearts Bleeding, die dan uh, te zien zullen zijn bij uh, de tweede voorronde. Uh, wat ons betreft uh, gaan we er uh, mee stoppen voor uh, deze week. Volgende week weer. En eigenlijk kom ik dan bij één plaat uit, of één nummer uit... die naar mijn idee eigenlijk uh, een beetje de winterplaat van 2014 en 2015 mag gaan worden. Ik heb het uh, op mijn Facebook-profiel al neergezet. Deze schitterende single eigenlijk van Halfway Station... finaliste van de Grote Prijs van Nederland in 2011. The Great Beyond sluiten we af... Tot aan het nieuws van tien uur en daarna is het de beurt aan Shuttle 5. Dag!